Kees Groot met het NOS-journaal. VVD opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De partijen zijn al dagen met elkaar in gesprek. PvdA-leider Samsom zei na afloop van het overleg op het torentje dat er voortgang is geboekt... en dat het nu echt de goede kant op gaat en dat hij hoopvol is gestemd. De partijen gaan morgen weer verder. De leider van terreurorganisatie IS, Abu Bakr al-Baghdadi, is ernstig gewond geraakt bij een bombardement een maand geleden. Dat meldt de Engelse krant The Guardian op basis van verschillende bronnen. De verwondingen van Baghdadi zouden zo ernstig zijn geweest dat de top van de Islamitische staat al bezig was met zijn opvolging. Volgens een Iraakse bron is de leider van IS inmiddels hersteld, maar houdt hij zich nog niet bezig met het dagelijks bestuur. Eind vorig jaar verschenen ook berichten over verwondingen van Baghdadi, maar die bleken niet waar te zijn. Het kabinet blijft bij het besluit om komende vrijdag geen bewindslieden te sturen... naar de herdenking van de massamoord op de Armeniërs 100 jaar geleden. Dat zei minister Hennis van Defensie in de Tweede Kamer. Volgens Hennis zijn er bij herdenkingen in Assen en Almelo hoge ambtenaren aanwezig... en is dat een gepast niveau... De ChristenUnie noemt het besluit teleurstellend. Bij de genocide door Ottomaanse troepen op Armeniërs 100 jaar geleden kwamen vele honderdduizenden Armeniërs om, mogelijk anderhalf miljoen. Een douanebeambte die wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel had thuis ruim 1,1 miljoen euro liggen. De politie vond het geld bij een huiszoeking in Schravenzande. De douanier van 54 werd vrijdag met zes anderen opgepakt nadat in een container op een schip uit Brazilië 400 kilo cocaïne was ontdekt. Het weer, zonnig, maar ook wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan de kust koeler, op het strand ongeveer een graad of 12. Morgen meer wolken en 11 tot 16 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMUB. De avondspits begint wat rommelig, met nogal wat files in het midden van het land rond Utrecht en Rotterdam. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 3 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt ypenburg en Delft-Noord 4 en voor de Afrit-Berkel en Rode nog eens 3. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Beeldhoven en knooppunt rijn 5 kilometer, de onkapotte truck. En daardoor ook file op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof 5 kilometer. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen het Alfred Brielen en Spijkenissen 7. Verder is de N207 dicht, al aan de Rijnberg ambacht bij Waddingsveen Centrum. Dat heeft te maken met een ongeluk met een brug. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je lekker.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 Truth Zandvoort. En jij bent erbij.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 Against the tide, those distant days are flashing by.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 De geur hangt in de lucht, oh zo so lekker. Kijk, de disco is vaak een grote trekker. Maar een strandfeest vind ik persoonlijk vetter. Sexy gekleed dames, op zoek naar een man met een beetje status. Geen verhaaltjes, meteen de daders. Schitterend als juele plaatjes. Lopen ze rond, halen blote kont. En de jongen weet niet echt meer wat er overkomt. Het is de sun, de vibe is hot. Zorg dat je bent op de juiste sport. Ker bailar conmigo? from you? tomar is zo conmigo. Venga, baila conmigo en la playa Als je dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt Zorg dat je ontspant, kan zo hoger we zijn Welkom naar de stad